NEC, FC Utrecht niet door, dat zou vrijdag zijn. Net als vijf wedstrijden in de eerste divisie. Het openbaar vervoerbedrijf in Rotterdam heeft net als in andere regio's besloten de bussen de rest van de dag binnen te houden. Het is niet veilig genoeg om de weg op te gaan. Metro's en trams rijden wel in Rotterdam. En inmiddels rijden er ook weer wat treinen. Maar het is nog niet gedaan met het gedoe. Voor vanavond hangt het ook een beetje af van het weer. Het lijkt erop dat de sneeuw wegtrekt. En ze zijn bij ProRail al hard bezig om al die wisselstoringen steeds op te lossen. Maar ja, hoe dan ook, het blijft natuurlijk winters weer, Dus uh, het zal niet zo zijn dat alles dan in één keer weer als een zonnetje rijdt. Advies is nog steeds om je reis uit te stellen. Het winterweer kost KLM een kapitaal. Tientallen miljoenen, denkt een luchtvaart-econoom. De kosten zitten in gemiste opbrengsten, uitwijken naar andere vliegvelden... en hotelovernachtingen voor gestrande passagiers. KLM zelf wil nu nog niks zeggen over de schade. En een nieuwe baan dan voor oud-topwielrenner Tom Dumoulin. Hij wordt koersdirecteur van de Amstel Gold Race. Vanmorgen werd hij in de sneeuw in Maastricht gepresenteerd... en hij heeft er niet lang over na hoeven denken. Precies nul seconden. Nee, dat is uh, ja, toch wel een droom voor mij. Al best wel jaren zo van, ah, dat lijkt me toch wel heel gaaf... ...om ooit te mogen doen, mocht die kans zich voordoen. En uh, ja, nu is het dan daadwerkelijk echt zover. Dumoulin neemt vanaf volgend jaar het stokje over... ...van oud-prof Leo van Vliet... ...die bij de editie van dit jaar op 19 april nog wel steeds de baas is. Dan krijg je nog het weer sneeuwbuien en een harde wind. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Later vandaag kan die sneeuw overgaan in regen of natte sneeuw... waardoor het vanavond dan weer kan gaan ijzelen. De temperaturen blijven rond het vriespunt. En tot zover het 538 nieuws. Dankjewel. Even kijken naar de weg. Het is niet zo heel druk momenteel. Wel langzaam rijden door de gladheid en zo. Ook op de A28. Ietsje vertraging van hoogveen naar Assen van Assen-Zuid. Zo'n 6 minuten en de A58 berg op zo'n Tilburg voor Overhoud 7. Maar ja, als je langzaam rijdt heb je sowieso vertraging. Let ook nog even op de A6 Lelystad -Emmerloord, steeds dicht tussen de Lelystad Noord Lelystad Noord en de Ketelbrug uh, dat komt door die uh, geschaarde vrachtwagen vanochtend dus even omrijden daar, dat zijn ze uh, snelheidscontroles, ja eentje, Ja, ik weet ook niet wat die daar doet de A13 in Rijnburg, Rotterdam bij uh, 6.8 bent u klaar met wachten op zorg en wilt u snel meer duidelijkheid bij Medical spreekt u binnen twee weken een medisch specialist iemand die echt luistert en de tijd neemt, pak zelf de regie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 Looking back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 Als je dat hoort in die track van Ed Sheeran... dan uh, denk je, hoe doe jij al naar Ed Sheeran? Eh. Ja, en uur is niet per se een, uh, een onderdeel van zijn uh, ochtendroutine... van deze Ed Sheeran. Je hoorde zijn nieuwste skeleton zijn ochtendroutine. Let op, hij staat op om 6 uur s ochtends. Oké. Okay. Dan om uh, 8 minuten over 6 was hij zijn gezicht met ijskoud water. Oké, okay. dan gaat hij sporten tot kwart over 7. dan een uh, douche. En dan, nu komt hij, om half acht... Stopt hij? Twee stukken mandarijn in zijn neus. Oké. Okay. En als je nu afvraagt van: oké, okay, januari, nieuw jaar, nieuw me, dat wil ik ook gaan doen. Heeft dat nut? Nee, dat heeft helemaal geen zin. Dat heeft <laughs> helemaal geen enkele zin. Maar hij doet het omdat hij het, uh, een uh, grappig verhaal vindt voor later bij de KNO's, Denk ik ook, nou, wat heb je allemaal gedaan? Hè? stukken mandarijn. Mee. The rest was in the shadow. Dit is 58. Vijf, drie, acht. Vanochtend ging uh, ik, zei de gek, Lindo hier... Uh, ging ik uh, even een stukje wandelen buiten, kwart over zeven. Ja, ik was al slaapwandel. En uh, het was al glad, weet je. Het was toch alweer glad. En nou, uh, nou dacht ik, joh, uh, wat kan ik daar nou tegen doen? En uh, toen kreeg ik net een, uh, een tip van Claudia. hek luister. Haarlak onder je schoenen. Hoi, Lindo. Voor al je collega's, doe haarlak onder je schoenen. Het helpt echt. Wij doen het met de kinderen hier... Op Sprookjesland in Nederland groetjes. En ja wat slim. Haarlak onder je schoen. Je glijd nooit meer uit. Kijk, nou als je ook nog een live hack hebt voor gladde wegen, laat het weten in de app van vijf jaar. Wat there's a will, there's a week kind of beautiful. And every night has a stay so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle. We can't be defeated for every time. To believe in Monday left me broke. De espresso. espresso. Ja, is niet van mij hè. 15:08 werkdag. Ik drink geen koffie na 12 uur. S ochtends, dus dan ja, slaap ik beter s'nachts. Ja, tip van Flip hè, tip van Flip. En ook van Lindo. Zometeen meer lekkers dan ook, net. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Waar de voor vrienden van Amstel Show draaien rijden kroegbel hoort en die is in de buurt hoor hey, Bellen, bellen, bellen. Bellen, team But I'm here for someone else 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. Ik hoorde je callen op de megafoon. Je wilt Doll Je my heart from the fate of Ophelia. Ophelia, de fate of Ophelia zelfs. Van Taylor Swift, voor jou, 5 jaar. Naar de vrienden van Amstel Live. Zeg Claudia uit Beuningen, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, hoi. Ja, we moeten even een hartig woordje spreken met elkaar. Nou, vertel. Jij had dus kaarten voor de vrienden van Amstel Live gekocht en die ja. heb je weggegeven. Nog. Ja, aan de kinderen. Oh, ja, dat, dat is wel aardig van je. Ja, heel aardig, ja. <laughs> ja ik was al, al twee keer geweest. Ik denk, moeten we het ook het moment gunnen. Het zo leuk. Oh, wat dus, goed. Uh, Vandaar. Ja, ja, wat, ja. wat lief dat je dat aan je ja. kinderen gunt. Ik, had, ik las dat er, ja. weet je wel, met had oudjaartje... toch die, die staatsloterij, kon je 30 miljoen winnen. Ja, en, ja, ja. Heb je dat gelezen? Het was op een half lot gevallen. En dat, dat ene lot ja. had dus iemand had gekregen voor de kerst, weet je? Van de familie. Ja, ik heb het gehoord, ja. Of oh. ik ga het delen, ja of nee? Ja. ja ik maar... zou wel wat delen, toch? Jij niet? Ja, ik hoor het. Ja, ik hoorde, Jij geeft zelfs de kaarten van vrienden vanaf zijn live <lacht> ja. Ja, dus ja, dat is eigenlijk. Ga je deze gewoon zelf houden dan? Ja, zeker ga ik Accord. zo houden. Ik ga er ook zeker heen. Bier of geen weer. Nou, ja. Claudia, dan heb ik vier tickets voor je voor de Vrienden van Amstel. Oh, super tof. Dankjewel. Helemaal leuk. Volgende week moet ben je erbij. En die prijsje wordt verzorgd door Amstel Bier, alsjeblieft. Oh, heerlijk. Dankjewel. Super bedankt. naar de Vrienden van Amstel Live. En wil je ook winnen? Het kan. Ook als je ze hebt weggegeven, die tickets als je ze al had. Hier de hele week bij uur. Nu Elton John Amstel Sterling. You can never know. You're blood like when a fuse is just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You're a whine, I'm like the wreck you hide behind that mess. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm. Between you and me Ik ben bij David, de ster van dit moment. En nu? Teddy Swims, hey, over sterren gesproken, zegt. Louis control bij 5'8. Werkdag. Met Damiano David, wel een beetje de man van dit moment, geloof ik, hè? Ja, toch, ja, wat superheld is dat, zeg maar. Overigens, je bent er gesproken. Eerlijk met het nieuws zometeen. <laughs> ja, met uh, ook morgen een aangepaste dienstregeling. Akkoord, dat zou duidelijk. Het is ziel bij Bol, met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals winterse mode, nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score alle kortingen bij Bol. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje.